pagina kuf pt 189 uh, de tekst van de zogers zelf de regel negen od res wajda tnina between citrin in Parijs, Ava, Rechimo de Kut Briho. Uh, Eén na het laatste woord. Voor de dubbele punt Rechimo, daar in plaats van de letter H, maak de letter G. Dus trek het linker pootje tot de dakje. tweehonderd. Wil dat Nina en daarover hebben we geleerd. Betrien ziet in het Parishahava? In in twee van in twee kanten letterlijk. Met twee kanten in twee kanten wordt um, de liefde van een kadoshborough verklaart. Er bestaan twee kanten in the it de liefde van een kadoshborough. Double punt. Iet man, tin de rachim lei, migo de it lei, otra, orka de jongen. Banin satra sahrane. Shalit al elef sanave. Archave mittakan takan mit rachimle punt. Negen nader punt. Er is iemand, er, er is iemand, er is iemand die uh, hem lief heeft, dus de Hashem lief heeft, de regel 10. Me it utra, omdat hij heeft rijkdom, de mens die rijkdom ontvangt. Orka de jomin lang, uh, letterlijk, uh, de lengte van dagen, dus die oud wordt, vele jaren, dus leeft, daarom ook heeft uh, die, die Hashem lief. Banin Sahrani, zijn zonen omringen hem. Shalit al ja hij overwint zijn vijanden. Elf, orgawe met het Akanan lei, zijn wegen uh, worden letterlijk, zijn wegen worden hem bevestigd, ook. oftewel, met de zin, de zin van daarvan is dus, dat de zaken gaan goed. Omigoka graag daarom, uh, te midden van dat alles, letterlijk, houdt hij, heeft hij hem, Hashem, lief nee dat komt dat dit allemaal hem voor de wind gaat interessant is dat het was een, er was een een van de grootste rabbis ooit Rabbi Jochana, in Palestina dus in in in Jeruzalem, Jerusalem Jerusalem Jerusalem Jerusalem sorry there we go Jerusalem uh, Jerusalem in het Hebreeuws. Kijk nou het woord Jeruzalem, wat men noemt Jeruzalem. In, in de vertaling, in al die klassieke vertalingen, zoals men noemde het ook deze staat, de Heilige Staat noemt men ook, uh, zonder te begrijpen wat het deze staat begrepen, betekent. Zonder Hebreeuws. Kan men niets begrijpen in het geestelijk. Men kan alleen praten over het geestelijk. Jeruzalem, Kijk nou de vorm daarvan. Jeruzalem. Enkel aan uh, het einde is het uh, im. En het is ook zeer speciaal geschreven aan het einde. Het is net als het im uh, Klinkt als im, maar zonder uh, zonder Jood. Het is uh, ik bedoel, de ware wezen van het schrijven daarvan. Het is twee en tegelijkertijd één. Ja, het is eenheid van die twee. De stad van de, stad van de eeuwige liefde. Jeruzalem. De stad van de... Uh, de stad waar Jerusalem. Waar men uh, Shalem zal zien. Waar men de schepper Shalem de vrede waar men de heel zijn zal zien. Dat is de belofte van Hashem die in de naam van deze staat al ingeankerd is. En er was die Rabbi Yochanan, een grote Rabbi Yochanan die eigenlijk de uh, belangrijkste opsteller was van de Ba van de Jeruzalemse Jeruzalemse Talmoed. Er waren ook twee Talmoeden. Talmoed van Babylon, Babylonische Talmoed, en Jeruzalemse Talmoed. Zie je ook twee? Die eenheid vormen. En hij was dus uh, de grote man, de grote waren nog. Um, Torah geleerde van deze taalmoed. De van het hele heilige man was. En uh, hij had tien zonen. Hij was gezegende man. Een gezegende man in de juiste betekenis, hogere betekenis van het woord. Hoe was hij gezegend? Let op, hij was een, een lieveling van Hashem. En kan, hoe kunnen we dat zien in, in zijn realiteit? Kien, het was een, hij leefde dus in de tijd van die eh, Romeinse, Romeinse heerschappij over het land Israël. Alle tien zonen van hem, hij had tien zonen, alle tien zonen van hem waren gedood, hij had geen alles dus van hem als het ware ontnomen. En hij droeg zo'n, hij, hij had Hashem in het bijzonder lief. Terwijl, dat is heel iets anders, heel andere liefde dan een liefde van iemand die ook eh, Hashem lief heeft, omdat zijn zonen rondom zijn tafel uh, zitten, rondom hem zijn uh, nou geweldig, mooi, gezellig. Dat is wat, dat, dat is, zo, zo denkt men, zo naïef denkt men wel wanneer men ziet al die grote families enzovoort en ze denken, kijk dat die zijn Heilig. natuurlijk vinden ze dat geweldig, dat de zoon familie omringt hen en natuurlijk daardoor geven ze dank aan Hashem voor dit, voor dat voor lopen ze dan met lange baarden omdat ze oud worden het wil niet zeggen dat het ...zij oud worden, dat het een deugd is. Absoluut niet, Ze menen dat het zo is, ze begrijpen dat niet. Wat betekent uh, uh, lange dagen of ou, uh, oud in de, in de dagen zijn? Betekent oud in de dagen zijn, oud van dagen zijn. Ook in het Nederlands zegt men, oude uh, uh, van dagen. Men zegt niet oude van nachten. Humm.". Men heeft het van de Torah overgenomen dat begrip oud, oud, oud van dagen. Waarom zegt men ouden van dagen? Omdat dag is ges. Dag is wanneer Hashem schijnt aan de mens. Gesadim. De dagen waarin de mens het licht ziet. En niet de nachten. Duidelijk. Dus dat betekent um, dat men, waarbij men alert zijn is en werkt um, om die eenheid van Hashem te, te verkrijgen. Want Hashem is dag, betekent geset, gesadie. En natuurlijk, s'nachts is het ook, moet men ook s'nachts werken, maar men zegt, uh, oud van dagen betekent en dagen en nachten worden bij de mens als het ware bijgeteld om één uh, grote dag. Te worden. En dat is, de, uh, dat is dan een zegening. En niet een zegening dat iemand in uh, bed Shalom komt. Laten uh, we zeggen in zo'n bejaardenhuis. Kijk nou naar hen, dan is het nou een gezicht. Ja, zitten ze zit daar in, in een bed Shalom en dan allemaal praten ze alleen maar over uh, uh, kampen enzovoort. Is het nou uh, het leven? Uh, wat, wat, welke leven, wat is dat, een leven, wat ze, of dat, is dat nou een zegening, dat ze dan, dan worden ze 100 jaar, 99, 100, nou is het nou een zegening. Het is eerder een, uh, eerder een straf, weet je, wat, niet een straf, maar en, uh, omdat, ja, omdat ze klagen over Hashem, nou moet je klagen nog meer, dan is het, leed wordt nog meer, dan moet je meer lijden om, uh, om correcties, het is heel iets anders, en kijk nou die grote Rabbi jo jo uh, Johan, daar waar ik het over had, geen zonen, niemand had hij meer, nog andere dingen gebeurden, en hij zijn liefde voor HaShem wordt met de dag groter. Dat is de ware liefde. Uh, elf na de punt. We willen hij, hij, behafoega. We gaan daar. De volgende pagina. Of zij die de eerste regel van de zomer zelf alle. Goed schabrije gelgula, de dina kashia, hij sens ni jale, wel Kijk nou wat hij zegt ons. Dus over deze man, over die diegenen die Hashem lief hebben, omdat het omdat het hen voor de wind gaat. Dan zegt hij dan 11. Naar de punt wielen, hij en als die aan deze zou het zijn lot zou omdraaien, Akadoos hem zou zijn lot omdraaien draaien naar de dien, naar de zware dien, eigenlijk, naar de gestreinheid. Dus met alle gevolgen, met alle, gevolgen van, met alle gev dingen, met alle schijnbaar negatieve dingen. Welke precies, hetzelfde, dat precies uh, dezelfde aspecten waar hij zo opgesteld was, dat die ze zouden omdraaien. Herinner je nog, dat die ultra, dat de, de rijkdom zou uh, omdraaien, en zou voor hem als armoede zijn. Bittere armoede. En lange jaren van het leven zou verkoord zijn. En de zonen zou van hem ontnomen zijn. Of die geen zonen zou hebben. betekent geen kinderen zou hebben. En dat de vijanden zou hem achtervolgen. David. En dat hij geen zaken zou kunnen doen, alles wat hij zou doen, zou, zou hij er niet in slagen, herinner je nog? Zoals, uh, zoals uh, de, een van de grootste ooit, Rabbi, Lazar, rabbi Eliezer was het, sorry, Rabbi Eliezer was een grote rabbi van de tijd van. Um, geboorte van Yeshua, zo van een beetje deze tijd, dat hij, wat hij ook niet, waar hij, hij was uh, absoluut arm, uh, en hij had ook nog geen gezin, en hij weigerde om te werken met, in de Rabbanoot, hij we, weigerde werken met, een, met, de, uh, met de overheid, in de overheid, ook, we, weigerde ook, uh, functies aan te nemen. Hij was een van de grootste. En zij wilden hem een functie geven. Dat en dit, weet ik veel. Een rector van de Talmud Academie en van allerlei dingen, allerlei onderscheidingen. En hij weigerde dat, omdat als je dat aanneemt, hij wist het wel. Als je dat zou gaan aannemen, als jij je, als je zo al hun... Uh, Positie zou innemen, dan zou jij, zou de Torah voor jou dichtsluiten. Als je al die lezingen zou geven, et cetera, dan ben je verkocht. Dan zij gaan jou bepalen, zij die jouw geld toestoppen, to to zij, zij zullen dan bepalen jouw verdere manier van leven, wat je denkt en die andere dingen dat jij, eh, dat wilde hij niet. En hij bleef dus erg, erg super arm. En wat hij ook niet, waar hij ook niet Hashem om vroeg om hem een beetje te helpen. Hashem weigerde hem te helpen. Omdat hij zo'n kracht had in zichzelf, zoveel potentie, zoveel liefde voor Hashem. Dat Hashem natuurlijk wilde dat, dat hij nog verder zich zou perfectioneren. Dat zijn liefde voor Hashem zou nog meer en meer. Tot het eiterste toe zou zich strekken en groot worden, waarbij hij absoluut geen compromis uh, zou willen maken met Hashem, geen deal zou willen met Hashem maken, zelfs niet voor een voor Shabbat, voor Shabbat een visje te kopen. Zo Hashem was schijnbaar... Uh, zo brutaal dus omgegaan met hem zo verschrikkelijk wreed wij zouden kunnen zeggen nou, naar de maatstaven van de religieuze van allerlei slag uh, zou het, is dat, zou dat beschouwen worden, dat hij gewoon vervloekt was Zee, men zou zeggen, ja, deze is vervloekt terwijl hij meest succesvol was in de ogen van Hashem, in de ogen van het ware eeuwige leven. En Hashem had hem bijzonder lief. En hij wist natuurlijk in zijn hart, van binnen ervoor hij deze immense liefde. Dat is wat hij zegt, nou stel dat het lot als het ware aan hem, van die man, die succesvolle man, zou zo zich omdraaien, en van hem al dat, dat al die uh, liefde van Hashem, tussen de aanhalingstekens, alle bewijzen van de liefde, ontnomen zouden worden, zegt hij. Dan, uh, de regel 1, in het midden so de pagina koeftsadi dat dan danzaudet deze liefde hem hatelijk voor hem worden velori rahemle like, klalen en zo so helemaal niet genieten lief hebben hashem en zo so, he hashem helemaal niet willen liefhebben kijk nou wat het um, ja, het geval ook zoals in dat voorval wat ik jullie had verteld over die taxichauffeur. Een nadepunt. Op begin kaag, twee regiemen da ja. Laaf ijhu de Hitlerke kara en daarom. Let op. Deze liefde, dus de liefde van die man die voor, die, aan, aan wie het voor de, voor de wind ging, dus die gelukkig was, geluksvogel, die dus, uh, Ashem hem lief heeft, omwille van wat hij ontvangt. Daarom zegt hij zoger, deze liefde is geen liefde die de kern van de liefde is de basis, de ware liefde is. We keren terug naar de vorige pagina. Ha-Sulam, de linker kolom, de regel 13. De referentie van de pot. Rêš. Vaal da tminan Vê hula. Dobele përnt. Lamadnu. Tvirtin. Bishnejca dadim. Ik heb het gevoel dat ik hier in de zomer en arichut de zomer en in de zomer al son de Darkava kava zei fintin je kanulo. Om oto okay. punt. Dertin nadepunt. Welken lamadno en daarom hebben wij zestin. Besneet ze dat enseñ. langs twee kanten. Wordt de liefde voor de, voor Akadosh Baruchu verklaard. Jezmi, yes, er is iemand, aan de ene kant, dus er is iemand die, uh, die hem lief heeft, vijftien. Bij schwilse Jezlo yes, Osher, omdat hij he, rijkdom heeft. Arihut Yamim. De lengte, lengte, de lengte van, da, van dagen letterlijk, dus. Vele jaren leeft hij. Zestien. vivlo. Zijn zonen, de zonen omringen hem. Moshal als, als son av, hij heerst over zijn vijanden. Daar kavi kan zijn wegen worden bestendig, uh, uh, dus uh, gefundeerd, terwijl uh, wat hij doet, uh, slaagt hij, hij is geslacht. Om je toch te kachen, wat en daarom, te midden van dat allemaal, uh, daarom heeft hij hem, Hashem, lief. 17. Herinner je nog, hier is het goed om in herinnering te brengen, Joop. Ja, herinner je het, Joop. We hebben het van Joop geleerd. Het boek, Joop, die Moshe heeft geschreven. Dat die, ook hij was erg rechtvaardige man. Hij had alles. Rijkdom, vrouw, Kinderen enzovoort. Het was ook een bijzonder, uh, bijzonder rechtvaardige man. En herinner je nog toen hoe dat ging met hem? Ja, natuurlijk, hij, lief, hij had de bijzonder lief. En hoe ging dan verder? Wat vertelt ons dat heilige boek? Dat van hem werd ontnomen eerst zijn vij. Daarna ook zijn vrouw, kinderen enzovoort. Ook al dat allemaal kon hij met moeite. Maar toch kon hij dat wel nog uh, ik wel. Accepteren. Herinner me nog? Maar toen al zijn huid werd aangeraakt. eigenlijk zijn wat echt van hem. Zijn eigen persoon. Toen kwam hij in opstand. Oké, okay, aan het einde we weten dat hij accepteerde ook dat. Zo so is het leven van een mens. Zoals Job. Um, wat er ook gebeurt aan de mens... Zijn kinderen worden ontnomen van hem, God Godverhoede. Eh, rijkdom, gezondheid, wat er ook mag zijn, zelfs leven. Hij moet bereid zijn, niet apathisch, niet zo onder het verstand, maar juist door te gaan boven het verstand, moet hij bereid zijn om tot alles bereid zijn om willen van deze liefde voor Hashem dat is de volmaakte liefde en niet een liefde die uh, het gevolg is of verbonden is aan dingen welke dingen mogen dat zijn of het materiële dingen echt materiële dingen zijn of dat uh, dingen zijn zoals eer enzovoort. So Want wij we weten dat hoe ho vaak horen wij niet van uh, bijvoorbeeld um, wanneer een de mens zich de mens, de mens, om het leven brengt, suicidale. Suici, suici, suici, suici, suici, uh, zichzelf om het, om, om, om, om het leven brengt. Hoe? Uh, in in verschillende, verschillende berichten horen we van, bijvoorbeeld dat een mens, een mens uh, die alle faam heeft, alle eer betonen, en opeens wordt van hem zijn eer ontnomen. Zoals die Franse herinneren, ook een van die top van die Franse, uh, restaurateurs die op het nummer een paar jaar op, op, de, op de top stond van nummer 1 van de beste restaurants en daarna werd die verplaatst naar nee, de derde plaats of zo, so, weet ik niet precies, maar een van de derde of dus niet meer aan de, aan, niet meer de marktleider was, niet, niet op de top, niet in eh, de eerste was. En dan had hij zichzelf de uh, zelfmoord uh, gepleegd. Ja, nou, zie dat. Ook dat is omdat, ja, omdat succes, dat is alles. En als er succes is, dan is men ook is bereid ook om uh, Hashem te danken, en liefde te hebben enzovoort. Maar niet als het, God verhoede als het mij slecht gaat. Nou, dan is de mens, begin, de mens de mens de mens begint te kankeren enzovoort. Goed opletten want hier zit de steen des aanstoots van uh, de overgang naar het ware leven, naar de overgang naar de, ei, naar de eigenlijke wasdom van de mens. De tandjes die moeten, de melktandjes moeten uh, eruit. Kan niet anders. De melktandjes moeten eruit, de mond uit. Dan moeten komen de ware tanden, die uh, de plaats innemen van die kinderlijke uh, tantjes die tijdelijk gegeven worden, totdat die al tot wasdom komt. Zo is het ook met de liefde voor Hashem. Het moet absoluut onvoorwaardelijke liefde zijn. En dan, gaat de mens, dan wordt de mens bevrijd. Dan kan de mens ook met anderen omgaan dan kan de mens ook een, eventueel een partner, een goede werkelijke relatie hebben met een partner, ook in die, deze wereld, als die een partner nodig heeft. Want hij zal dan niet verlangen naar, de liefde van deze partner tot hem, dat zal eigenlijk niet de voorwaarde zijn, voor een relatie met een ander. Want de ware liefde is niet wanneer, men zegt niet dan, dat de liefde, liefde, liefde moet komen van twee kanten. Dat is deze wereld. Dat is de wereld van liefde, van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Let op, elke dag, elke dag eigenlijk, Honderden keren per dag zelfs zijn er momenten wanneer ieder van ons, ook ik, niet ook ik, maar zeker ik, moeten wij ook dus steeds werk doen om deze ware liefde steeds bij te stellen om deze ware liefde aan de dag te brengen. Zoveel verleidingen zijn er. En telkens moeten wij uitkomen naar deze ware liefde. Die is niet, wordt niet gegeven. Wordt niet gegeven. Uh, het is niet zo dat jij moet denken, denken nou, oké, okay. na twintig jaar kabbala, dan heb ik het al. Wat je hebt, is het moment. Nu elk moment hebben wij twee krachten in, on in onszelf. En steeds moeten wij deze absolute liefde zoeken so, naar deze absolute liefde. De absolute liefde is absoluut in die zin dat het uh, niet het ene of het andere, niet alleen maar chassadim of alleen maar Gworot, alleen maar rechts en links. Maar dat is de middelste, de middelste lijn. Eigenlijk de liefde voor Hashem, van Hashem is eigenlijk, de liefde voor Hashem is eigenlijk het resulterende van mijn werk. En dat is natuurlijk van beide kanten. Aan de rechterkant heb ik het door het gevoel van um, wanneer het mij uh, voor de wind gaat. En aan de andere kant, wanneer het is allemaal tegen, wanneer het mij niet meevalt, alles tegenspeelt. Bij beide moet ik dan hele, het hele traject van die twee uitersten, moet ik dan uh, doorlopen, het werk doen. In beide moet ik dan rechtvaardigen mijn Geliefde, ja, Hashem, de heuwegeet, het ware leven. En hij brengt mij dan naar de middelste lijn. Daarvoor heb ik natuurlijk de, het geloof boven het verstand nodig. Daarvoor leren we de Kabbalah. 17 na de punt. Dus over die mannen zegt dat het allemaal hij ontvangt. Van de schemmen daarom, heeft die alsem lief? Weem je hier gel gel? kashe son e, son Hier vind ik een fout, volgens mij. Volgens <magnetujund>, mijn gevoel natuurlijk, 19. Uh, in het tweede woord, ik uh, heb het niet gecorrigeerd, ik heb het niet nagekeken, want het is niet zo. Alles ga ik niet nagekeken. Gewoon nog een keer, zeg ik. Wat ik zie, zeg ik. In het tweede woord, hebben wij. Hij, en dat moet volgens mij alles zijn. Velo uh, son e, son e, son e auto. Dus sin is het is it, is it geen sin, maar sin. Son e auto. Velo je have uh, auto klaarpunt. Ja, waarom, waarom zeg ik dat niet alleen dat het mij lijkt, maar omdat het in de zoger staat, het een andere woord, son e, son -e met een 11 en dat is dan de betekenis van dit woord. Bijzonder belangrijk Hebraaus, zonder Hebraaus is het, uh, is het alleen maar praten over het geestelijke. Ja, je hoeft niet uh, te spreken nog een keer, het Hebraaus, maar uh, het is de enige manier. En om daadwerkelijk de relatie met de eeuwigheid op te bouwen, en niet filosofisch uh, of religieus praatjes, praatjes maken, dat Hashem lijkt, kijk er niet, dat is helemaal massa, massa mens, uiteindelijk, en jullie zitten nou, we hebben zes jaar onze studie gedaan, dan is de tijd om daadwerkelijk, toe te voegen wie dat nog niet of weinig had gedaan, accent te leggen, nadruk leggen op die Hebreeuwse woorden, op hoe dat geschreven staat, pietpeuterig te blijven met die omgaan met die lettertjes, want daarachter, daarachter die lettertjes schuilt, in die lettertjes eigenlijk schuilt zich Hashem. Scheilgater, Shem, die vind je alleen maar in die lettertjes. Daarom, dat volk, let op, zo 3700 jaar zitten ze te leren, deze Torah. Hoe dan ook, Lorishma doet er niet toe, maar zij weten wel dat in die Torah, daar zit de schepper en niet, ze kijken niet naar buiten, ze kijken in dat boek. Daarom heten ze ook het volk van het boek. Zij kijken in dat boek, in die letters, daar heeft Hashem onthuld zich aan hen, aan de mens, aan Israël in de mens. En daarom hebben we alleen maar zes jaar zo gezeten bij elkaar, sommigen kwamen ietsje later, maar zo'n zes jaar, iets meer waarschijnlijk, had ik, hadden we de lessen gegeven, zes jaar en iets, nog zes jaar, o, o, o, ietsje, ja, zes jaar precies. Misschien zes jaar, een, een, een maand of zo. Dan hadden we zes jaar gezeten. Het is uh, gewoon uh, geweldig hoe dat, gere hoe dat gere geregeld wordt van boven. Zes jaar hebben we gezeten. Omdat het in de, to de Torah staat geschreven. Als je een en een, een, een slaaf neemt. Een Hebreeuwse slaaf. En... Wie begint met de Kabbalah, die uh, hebreer is. Ja, die, die verbindt zich met Yisrael in zichzelf. En slaaf, omdat hij moet eerst, zes, hij moet eerst boven zijn verstand gaan. Alleen maar, boven, alleen maar vertrouwen uh, aan zijn... Aan zijn leraar, zoals in ons geval was het. Met alle strijd dan ook die in hem of in haar zich voltrekt. Want in ieder van jullie was een voedende strijd ook. Ook tegen deze studie, tegen het aspect Israël in zichzelf. En dat staat geschreven in de, Torah, in de Torah. Als je een slaaf, een hebraaer, een slaaf Hebreeër neemt jou tot slaaf. Dan mag je hem niet langer dan zes jaar houden. En in het zevende jaar laat hem vrij. Want van mij is Israël zegt Hashem. En niet van de mens. Dus ook een leraar mag niet langer iemand uh, vastklampen aan zichzelf dan zes jaar. Op dezelfde manier. Dus ook ik probeer dat de Torah naleven op dezelfde manier. Het is niet dat ik dat doe. Aan mij wordt zo gemanifesteerd deze werkwijze. Want ieder van jullie legde zichzelf als het ware in handen van mij, niet van mij, maar omwille van jouw eigen vooruitgang, vertrouwde jullie jullie weg aan mij, aan mij als leraar. Maar na zes jaar, na zes jaar heb ik jullie gegeven, niet ik, maar via mij, wat van deze methode, en na zes jaar, ieder is van jullie vrijgekomen in de zin van dat wij nu uh, onze lessen houden, en jij bleef doorleren, maar absoluut, we zeggen, apart van mij. Je hoeft niet. Uh, uh, rekenen op uh, om mee te, om te zien, of weet ik veel op te voelen van de uh, dat wij bij elkaar komen of zo, so, maar alle verantwoordelijkheid nu ligt alleen op jou. Het is de tijd om wat, waarom? Omdat Hashem zegt: Alle, alle Israël is van mij. Dus dan betekent dat dat na zes jaar. Je hebt nu gesprek. Je hebt nu de leraar. De hoge leraar, Hashem. En dat jij nog blijft, dat jij blijft steeds met ons. Dat wij blijven steeds leren. En dan leren wij dat wel op de manier dat. Uh, ongedwongen manier en ook niet. Een manier dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat jij mij op een sokkel zet. Of weet ik wel op welke andere manier. Maar als... Collega's met elkaar. Duidelijk. Als collega's. En uh, ik heb wat meer misschien uh, tijd. Uh, geïnvesteerd in, in de Kabbalah. Of welke manier dan ook. Dan uh, geef ik. Dan wordt het door, via mij doorgegeven. Maar jij zelf. Nu kan dat aanpakken. Ieder van jullie. Om zelf ietsje meer te investeren. In de. Taal van de Kabbalah. Dat zou ik aan jullie, aan ieder van jullie van harte aanraden. Weeem, wat hij zegt nu. Dus, en indien van hem, van deze, ja van deze geluksvogel. Van, indien van hem, bij hem zou het. Well, uh, omdraaien, zijn lot zou omdraaien, zijn toestand zou omdraaien. 18, waar kadosboro, jak zorlav, en kadosboro, aan hem zou, uh, keren, de, uh, lot, het lot van, als het ware, van Dien, in, in de ware, door de ware Dien. Dat hij zou dus, Ervaren gehen in alle facetten van het leven. 19. Hier zo'n auto dan zou hij hem, de schepper, haten. Ja, net zoals die taxichauffeur waar ik het over had. Wil je haar auto klaar? Nee, je zou hem absoluut niet lief hebben. Dat is de mens in deze wereld. Dat is het volgens, al geheel, volgens de wetten van deze wereld. Ja, van deze wereld. is Welke wet van deze wereld? We hebben dat geleerd. Om te zoeken zoveel mogelijk het, datgene wat lekker is, dat, is dat, neem ik, dat neem ik aan. Dat wil ik wel aantrekken. En wat bitter is, dat wil ik niet. Daar vlucht ik van. Omisum. 20. Ze, Ava zo, eina na Ava, shee Kijk wat je zegt ons, kan je ook dat niet begrijpen met alle vertalingen daarbij, als je het niet kent, als je de letters niet kent. Let op wat je zegt ons. ze, en daarom deze liefde, is geen liefde die Jesod heeft. Kijk nou hoe geweldig in het Hebreeuws wat wij weten wat Jesod is. Ik had het vertaald van uh, er is geen kern. In, zoals in de, zoger, in de zoger dat heb ik zo eerst vertaald dat op deze manier Ja, want de zoger zegt Ikara, ik heb het vertaald zoals in de zoger staat. Maar Jehoede, die geeft ons nog extra eh, vertaling van een juiste, nog diepere betekenis van wat zoals in de zoger staat Ikara. Hij zegt, dat is geen liefde die je zoet heeft. Die in, in waarin jesod is, waarin de essentie is, maar ook waarin jesod is, Het is geen liefde die stoelt op de jesod alleen vanaf de jesod wanneer we komen tot jesod en vanuit jesod kunnen we de, de man orgozer omhoog doen, or de maan kunnen we zeggen dan ontvangen wij van binnen, ervaren wij dan deze liefde, en dat is ook de teken, een teken van de ware liefde, wanneer het komt van onze Jesod. En hier blijft niet bla bla praten over liefde, terwijl van binnen wij nog helemaal ongeschonden uh, niet gecorrigeerd zijn. Als onontgonen land van binnen zijn onze correcties, als, onont, als onontgonen land. Maar van buiten is het wel gepolijst, met al die beeldjes, met al die netjes en alles, waar van binnen niet. Hashem kijkt alleen naar binnenkant, leidelijk. Kijk, de kerken zijn mooi prachtig, met goud en alles, blinken, glimmeren, allemaal buiten scheen. Maar wat er gebeurt van binnen de mens, daar gaat het om. Hashem kijkt niet naar de kerken. Hij kijkt niet naar de mooie kerken, een kerk van eh, de en alle andere mooie kerken zijn er. In Nederland of waar dan ook. Ook in het Vaticaan. Shem kijkt absoluut niet naar de stenen en beton. En naar, naar, naar goud en zilver. Het is een, is een productie van de mens. Het is een, ik uh, kan zeggen, heeft architectonische waarde. Uh, artistieke waarde. Culturele waarde. Maar niets voor Hashem. Hashem kijkt alleen in het hart van de mens. Alleen naar de essentie van de mensen, niet naar de uiterlijke scheen, uiterlijke vroomheid. Ook van die heertjes die daar lopen, daar op het podium, daar met al die procedures, al die menselijke rietjes, ritten, ritten die ze, ze daar allemaal uitvoeren en verkleed in een verkledingsshow. Van religieuze maskeraten, religieuze spektakel. Hashem kijkt alleen in het hart van de mens. Alleen dat is de maatstaf voor Hashem. Daar aanpeelt Hashem de, uh, het, uh, de, de ware liefde. De mate van de ware liefde. De mate van nabijheid to tot hem. De volgende pagina. We hebben dus de vertaling gelezen, gehad gehad. Nu gaan we naar de volgende pagina. Kuf Tzadi. 190. Hasulam, de Kolom, de eerste regel. We hebben alleen maar twee iets, twee, iets meer dan twee regeltjes van de uitleg van deze toelichting, van deze ot. Pirush, de toelichting. She mitoch, she Mijusade, twee, al, de war Im beteila davar, war, betlaaga, kwalda, kijk nou wat, zegt hij, alleen So een Letop op. Om het ook te schoren, en aangezien de wortel van zijn liefde, mijn is eh, gebaseerd, twee, al de waarmarsch op een of een ander ding. Niemand blijkt dus, in betere de waar indien dat ding is opgeheven, er niet meer is. Betla, ook de liefde is, verdwenen. Nee, weet. hij hield, hield Ashan van Hashem, omdat die gaf hem rijkdom, rijkdom is er niet meer. Hij hield Hashem omdat uh, hij gaf hem lange jaren, en nu opeens, uh, hij verwachtte de lange jaren dat hij zou kunnen leven, nee, ja. Ook daarin Hashem beknopt, beknopt, hem, beknopt, verkort zijn leven. Ja, hij uh, wilde, hij hield van Hashem, omdat ze, hij hem zonen had gegeven, die rondom hem waren en aan de tafel zaten, aan zijn tafel. En die zijn er niet. Of die dood gingen, of weet, of weet ik veel, of die hem verlieten. Enzovoort. So nou, dan is het ook de liefde. Hij hield het Hem hield Hashem van Ashem alleen om deze dingen. En die zijn er niet daarom, ook zijn liefde is uh, verdwijnen. We gaan naar boven, naar de regel drie, naar de tekst van de zoger zelf. De regel 3 Ot res Alf Rehimo de acre shali. Au de have betrin sitrin. Ben badina, ben dotivo, fir viticuna De ar punt. Ehm um. Rhymodhik de Akri de liefde die volmaaktheid. Ahoe, de oude Citrin is die, uh, die, die, die, die, die, die bestaat in tfantwe, in tfantwe can, van twee, so well, in twee, van twee kanten. Benbedina, sowel in dien, sowel de liefde die manifesteert zich, Doordien ben betieven als de liefde die bevindt, die zich uh, manifesteert door uh, het Goede, door die de Geest, het de Archawee, en door het slagen van zijn wegen. Dus dat hij, uh, de tweede is, de tweede aspect, de tweede kant is, dat dit geest dat hij ontvangt van een het met goede, en dat hij uh, en dat hij geslaagd wordt in zijn daden, wat hij, wat hij ook doet. De vier, vier na de punt. De rachim le, le mare kamer dit ninan afilu hu natil vijf nishmatcha vijf chmin ech. Da iu rachimu sharin. De hame betrin citrin. En nu let op wat je ons nu sekt. nog een keer. De Zoger ons geeft nu eigenlijk de formule van de ware liefde. eigenlijk de formule van het leven. We hebben dat geleerd, alle, herinneren je nog, aan, vanaf het begin eigenlijk, we hebben gesproken over de, uh, uh, vanaf van on, van onze studie we hebben gesproken, dat wij leren de uh, formule van de bevrijding, redingsformule, Herinneren we nog? Dat is wat je, wat je hier aantreft. Stijds leren wij dat, en dat is nu bijvoorbeeld in deze zin wat wij nu, wat hij nu net de zoger zegt, daar zit deze redingsformule. Maar ook van allerlei andere verschillende kanten behandelen wij deze redingsformule. Je niet dat kinderlijke van uh, geloof, in, uh, geloof in in, geloof in Jezus. Ja, en dan is het en dan gered. kinderlijk. Met alle respect, het is het is. Uh, het zijn woorden. Het is niet iets dat men van binnen begint zichzelf corrigeren. Oké, okay, men gelooft in het verhaal. Men gelooft in dat. En wat. Hoe zit het nou dan met jou, Killim? Eigenlijk moet de mens zeggen zo. Moet het andersom zijn? Moet het, moet het zijn zo dat men. De mens vraagt. De mens moet zichzelf eigenlijk een vraag stellen van: geloof ik niet? Geloof ik in, in Jezus of in Yeshua? De mens moet zichzelf een vraag stellen wat op wat ik zeg: geloof ik in mijzelf of niet? Dat betekent: geloof ik wel, heb ik wel van binnen deze, dat vertrouwen die in mij zich manifesteert? Die ik, dat ik ervaar in mijzelf, door de verbondenheid, met het besturingssysteem van het heelal via Yeshua Maar niet geloof ik in Yeshua dat is een neus. dat helpt voor geen millimeter aan de mens. Geloof ik dan in mijzelf, wat betekent, ervaar ik het geloof, het vaar ik, ervaar ik, het goddelijke, de, de ware liefde in mijn eigen kilim, en niet in de kilim van, van Yeshua of wie dan ook. Dat is het, de, ware, het, de ware vraag die de mens moet stellen aan zichzelf. Dat deze vraag moet je ook stellen, moet eigenlijk de mens eh, ook een geestelijke leider stellen aan elke mens, alle aanhangers, zoals men dat zegt, van een bepaald geloof, of wat dan ook. Niet geloof je in het verhaal, of dit, of dit, of dit. Maar, krijgen je door dat geloof, jouw zelf, het vertrouwen, het onsterfelijkheid, de onsterfelijkheid, de overwinning op de citra agra, binnen jezelf, dat is de vraag die je moet stellen aan jezelf. Steeds deze vraag. Alleen dat wil Hashem van de mens. Kijk wat hij zegt ons nou. Kijk nou in deze zin. Zit alles. De hele Torah zit hier in deze zin. Dat is waarover hele, de grote hele. Die van het eerste eeuw van uh, deze jaartelling. De, jaar Eigenlijk... Uh, was uh, Yeshua ook leerde bij hem, als kind? Dat, dat was een grote man. Een, grote, een van de grootste ooit uh, Torah geleerd. En bij hem kwam een gooi, en niet jood, zoals het bekend is: dit dat, dat, dat, dat voorval. Hij kwam, een gooi bij hem betekent een wens om te ontvangen voor zichzelf. En hij zei tegen hem kan je mij de Torah leren, terwijl ik op één voet blijf staan. Terwijl ik op één voet sta. Natuurlijk, het is een korte tijd. En dan ga ik wel, als je mij dat leert, dan ga ik het wel doen. En Hashem, en die enhile, had hem gezegd, dezelfde woorden, wat hier staan, wat hier, maar dan in een, in een, ander, een negatieve, in, des, in een omge, op, opgemaakt vanuit, wat niet te doen. Dus hier staat het wat wel te doen. Moet je Hashem lief hebben. En daar as, hij had gezegd hem, uh, omdat, hij gezegd. Omdat hij. Van de wensen. Van, van te, te wen, om, van, omdat hij kwam. Van de wensen om te ontvangen voor zichzelf. Eigenlijk van onder de Tabor Van de mensheid. Daarom. En daar is de wensen om voor zichzelf. Dat, dat betekent dat zij regeren, worden geregeerd door. Door, uh, de, door de verboden. Daarom had hij ook in een verbod, in verbodsvorm hem geantwoord. Doe niet aan de anderen wat jij niet zou willen doen. Niet zou willen dat een ander aan jou zou, zou doen. Daardoor. Omdat hij gooi was. Niet-Jood betekent de wens om te ontvangen voor zichzelf. Daarom heeft hij dat in deze... Negatie in deze vorm hem, dat uh, de, dit voorschrift van liefde gegeven, van de achterkant, als het ware, van verbod om slecht te doen, om te haten enzovoort. Terwijl aan Israël, zoals jullie zijn Israël, want jullie putten van Israël, van boven de gezegd, van de wens om te ontvangen, van de wens om te geven. Voor jullie wordt gezegd, Jezus, Hashem, liefhebben met al je hart, met al je uh, wens, met, al je, met al, alles wat je, wat, met al je kracht, begon, begon, begon, begon, begon, begon, met al je nefes, met al je hart en met al jouw. Um, um, vermogen dus wel een gebod en niet verbod verbod en daar zit alles en dat is kijk uh, en liefhebben Hashem of liefhebben lief zijn schepping de mens de naaste is precies hetzelfde want alles buiten mijzelf is Hashem en kijk nou opnieuw deze zin Eigenlijk in één zin. Nu vanaf de, in de regel 4. Dat wat we gaan nu doen. In één zin is de hele Torah. Eigenlijk in deze één zin. En dat kan je ook natuurlijk doen. Terwijl we op één voet staan. Op één voet betekent. Uh, of... Uh, op de rechtervoet of op de linkervoet? Op de rechtervoet betekent, als we op één voet staan, betekent op de rechtervoet dat we alleen maar chasadim van chasadim um, ontvangen. En alleen maar op de linkervoet te staan is, oftewel chasadim, als, als we staan op de, alleen op de rechtervoet en dat we de Torah leren, betekent dat we alleen maar chasadim ontvangen van de Torah, alleen maar de geboden van de Torah. Wanneer wij alleen maar op de linkerbein staan, linker, ja, op de link, alleen op de linkerbein staan, dan betekent de leren, leren van de Torah, de gwoorot, oftewel alleen maar de, of dienem alleen maar de, de verboden van de Torah, mag dit niet, mag dat niet. Dat betekent, te staan op één voet, de Torah leren. Maar in de Kabbalah leren wij Hashem, dus geef gaf deze weg, de middelste weg, om te leren zijn leer, daadwerkelijk Torah leren, op twee voeten, rechts en links. Rechts chassadim, en links gvorot, rechts geboden, links verboden, rechts liefhebben Hashem, Hashem omdat uh, hij mij alles geeft. En links hebben Hashem lief. Omdat hij alles van mij ontneemt. Want in werkelijkheid is het zo so geestelijk. Dat aan de ene kant. Hashem geeft mij alles in mijn rechterkant. geef mij Hassadim, Ik heb dan niets nodig. Alleen maar chassadim van hem, het is al voldoende. Zo zijn. Maar het is niet zo, Hashem wil niet op deze manier dat wij slaafs alleen, uh, alleen maar zijn chassadim ontvangen en niet, en niet werken aan on onszelf. En daarom, in de linkerlijn, ontneem die alles van mij om mij. Het leven, het ware leven, in, het middelste, in de middelste leen te geven. Hij ontneemt, mij, ontneemt van mij mijn wens om te ontvangen voor mijzelf. Door de dien, die ik moet wel opgewassen zijn om deze dien te aanvaarden. Dat is dan wat Hashem ontneemt van de mens. Dat is ook wat, de, wat Rabbi Jochen had gezegd, uh, bij een toeval, dat tien zonen van hem werden ontnomen. Tien zonen van Rabbi Jochen. Waarschijnlijk was het ook in werkelijkheid zo, dat fysiek, materieel van hem, die twee zonen ontnomen werden. Maar ook, maar ook maar hij wilde dat niet zeggen, uh, het is niet om om, om uh, dat hij dat zei om, uh, om uh, medelijden of zoiets uh, te, op te wekken of weet ik veel wat andere dingen tien zonen van hem werden ontnomen hij bedoelde alle tien verrot in de linkerlijn Hashem heeft van hem ontnomen en omwille van het maken geven aan hem het eeuwige leven en hem ook eh, op een proef, op proef te stellen dat hij zelf van beneden de ware volle liefde, Ahavar Rabbah, de volle liefde, zou tot stand brengen. Volle liefde, waarom heet het? Grote liefde. Je ja, herinnert je? Grote liefde, Ahavar Rabbah. Grote liefde betekent de liefde, dus die van die beide kanten van beide kanten opgezomd wordt, zowel van rechts als links, dat is de grote liefde. En nu let op wat hij ons zegt in deze ene zin. En deze, let op, dat was blijkbaar nodig, deze introductie, bij deze allesomvattende zin, wat hij zegt. Dat is dus de ratingsformule. Hier zitten beide, hier zit deze Torah van beide kanten. De Rachim lei le want een mens moet zijn meester lief hebben. Kan men dit niet aan, zoals we hebben geleerd. Afilu, hoe natiel nishpat ha chamin minna Zelfs dat hij van jou en jou neshama afneemt. Da'i Hurahim shalim. Dat is de volmaakte liefde. De Haved, dat wil zeggen, batrin sitrin, Door twee kanten. 5. Nadipunt. Walda, ordemase, zesbrisit. Nafag ulevatar Agnis. Kad Agnis, nafag dina kaxja. Weid kalilu, trin si, trin kehada zeifen. Lemehaveshalimo ad dahava. En dat, let op wat de zoger ons vertelt, de zoger laat ons dat nu zien, dat precies hetzelfde was dat in het, de scheppingsdaad. Daar zien we de bron van deze volmaakte liefde. En kijk nou hoe geweldig het is. En niets wat in het hogere is, alles wat in het hogere is, komt ook bij de lagere. En daarom, als we leren de scheppingsdaad, leren we alles. Daarom eh, het ons volgende boek, boek, twee boeken die de volgende zijn in de zoger. Dat is dan Brishit 1 en Brishit 2. Dan behandelt, kijk nou in twee zogerboeken, grote twee zogerboeken worden behandeld wordt behandeld de scheppingsdaad. En daar zit alles in sublime vorm zit alles. Ook hier wat hij nu ons nu zegt, waar well dan, en dat is en daarom Oor de maas Dat het licht van de scheppingsdaad. Dus het licht dat Hashem heeft geschapen. Herinner je nog? wij hier oor en uh, Hashem zegt: hier uh, oor, hier oor, laat het licht, zij het licht. En het licht is geworden. Dat licht heet het licht van de scheppingsdaad. Na vak Ole. Eerst kwam uit, oftewel verscheen, de regel zegt, olivatar agnis, let op. En vervolgens werd dat primair licht uh, verborgen, verstopt. Goed, goed opletten. Niet omdat dit iets slechts was, maar omdat Hashem daarmee liet zien hoe hij de wereld bestuurt, het besturingssysteem. Gaat Agnes, toen het licht, dat licht werd verstopt, naaf Agdinakasje, let op, kwam eruit, verscheen, de harde dien. Weet Kalilutrien, let op, en de twee kanten, die twee kanten verbonden zich met elkaar. Dus dat licht, ja, dat eerste licht wat er was, die was verstopt, en daar kwam daardoor de dien. En die twee Rechts en links als het ware. Licht en duisternis werden verbonden met elkaar. Lemmahavish Limo. Om volmaakt te worden. Om volmaaktheid. Te, eh, omwille van de volmaaktheid. Dahavake, dahavake, Dat is de liefde naar behoren, zoals het hoort. Hasulam. Eh, de rechel, uh, de rechterkolom, de rechel 4. Rechimo od referentie van OT resh alf. 201. Rechimo de ik rishalim ve hule. Aha va, vijf, schoenikretschleim a. I ot aha va. sadadim. Ben bedien, ben begesit. Wat Slagat dracht? Haha, wat heeft de liefde die volmaaktheid Is die liefde, so hier ze die, die in twee kanten is, zes? Ben bedien zowel door dien, ben begesit als als door en het slagen van zaken, slagen van het van uh, geslacht zijn in zijn wegen, zoals men dat zegt. 7. Zoja, hou je het akadisch dat dat hij laat hem dan dat zo dat hij de mens Hashem akadisch lief zal hebben zal hebben. Kom zoals we hebben dat geleerd afilo filo gulok heeft mihayt nisht Dat zelfs dat hij zelfs wanneer hij van jouw jou, neshamma zou afnemen, wegnemen, dan ook dan moet je hem lief hebben. Zo so, ja, schlima, dat is de volmaakte liefde negen. So hier ze de dim die van twee kanten is. zowel in de geset, ze kijkt naar wat je ons nu toevoegt, als in de dim, punt. En nu vraag ik je af. Wie heeft deze liefde absoluut uh, in vervulling heeft gebracht. Wie? Wie heeft dat in absolute vervulling ge heeft gebracht? Yeshua, natuurlijk Yeshua. Kijk nou, hij heeft alles ontvangen herinnerd, Yeshua had gezegd, wat Yeshua had gezegd, ik heb Hashem, mijn vader, heeft mij alles gegeven. De hele wereld heeft hij aan mij gegeven. En dat is dan gesed. Wat bedoelde Jezus? En aan het einde van de rit, zijn leven werd ontnomen. En hij heeft het absoluut met absolute liefde aanvaard. Negen, gaan Valken de tien schelma ze shi Ja, ze, waar elf. Och er zijn niet twalif, Waar kennen daarom het licht van de scheppingsdaad, kwam uit, verscheen, tien, waar haar naast, en vervolgens werd verstopt. O gashen, niet naast, en wanneer die verstopt werd, ja tzadien kwam eruit, oftewel verscheen, de zware dien. We niet laloe beten ze twee, twee kanten werden samengevoegd, aan elkaar samengevoegd. 12 hij gheset en din jagen samen bij elkaar. Dat is dat. Wat is dan als gheset en din bij elkaar komen? Wat is dat? Wat wordt het dan? De middelste lijn, ja of niet? Weer sluimoot en sluimoot en ze zoals dat zij. Volmakt. of zo zouden ze zeggen. Zo hij hawaaraui dat is de liefde naar behoren zoals het hoort. 14. 14. Peruz. De toelichting. Kia ors en ivra bashechet i mei brichit 15 de haine bema mari oor. Hazarwin i gnaas 16 kmoshe katu. Kia ors en ivra, het licht dat geschapen werd in de, gedurende de zes dagen van de schepping. Scheppingsdaad. De zes dagen van brichit heet het. 15. De aino dat wil zeggen, bama, maar in het, in de uitspraak van Hashem, hi or, zij het licht. Hazar, wie werd vervolgens verstopt. 16, kmoshek, zoals het geschreven staat. 17, hi or, lolama ze. Hi or, lolama ba. Ki, achtin, ni gnaas or, ni Or de oorlog is er En de oorlog de oorlog is er niet. En de oorlog is er niet. En de oorlog is er niet. En Shenitan makom laget kalut, fayf. Dat is wat ik aakhad. Kiatat het swayer, fayf. Sharut ze slegalot shleimuda hava to gamba. Sha ashenoten het Vinitan makom leashlamad, a hava. Chveldah huheit in. Absoluut beknopte weze ons dat eitle. de rechterkolom, de regel 17, hier oor, geschreven staat, hier oor, zij het licht, wat betekent zij het licht, wordt gezegd, zij het licht, in de Torah, en wordt uitgelegd, dat is, voor deze wereld, en dan staat er verder, hier oor, en het is geworden, en het gewo is licht geworden, en het is, is, geworden licht, of zo, en, wat betekent, een, een licht is het geworden, dan wordt het uitgelegd, voor de toekomstige wereld. Wat betekent dat, ze want het licht was verstopt van deze wereld, 18, en die wordt onthuld alleen voor de tzadikim, voor de toekomstige wereld, 1. Wat betekent voor de toekomstige wereld? Van deze wereld, wanneer de mens nog in deze wereld loopt, betekent in zijn uh, gevoel en alleen maar uh, om ontvangen voor zichzelf, net zoals die man die alleen maar wilde ontvangen voor, uh, alleen maar dankte Hashem, omdat hij uh, hem alles gaf. Dat is deze wereld. Maar die wordt ook dat licht werd, van hen werd, het, het licht werd, werd verstopt, voor de tzadikim, voor de rechtvaardige, voor de toekomstige wereld. En voor de toekomstige wereld, juist wanneer ook voor de mens in staat zal zijn om ook, wat betekent rechtvaardige, voor de rechtvaardige in de toekomstige wereld, voor iemand die al in staat is om, ook als hem lief te hebben wanneer hem moeilijk wordt in de linkerlijn, wanneer hij eh, van hem alles ontneemt. We la die dat is wat hij zegt. We la die waarom is hij verstopt? Let op. We hoek, ik En dat is omdat toen dat licht, primair licht, werd verstopt, na vak kastje, let op, kwam eruit. Uh, een zware dien, de tweede kant van, de, van het medaille. Ja, mijn toevoeging Twee, Srim, Niki, Nizata, hoor, dat met, met het verstoppen van het licht kwam uit de dien, de zware dien, in deze wereld. Drie, deze, dat daardoor, weet Kalilo, Trin, Sitrinke dag gehad. Deze twee kanten, de twee kanten werden samengevoegd tot elkaar als één geworden. We hebben het om volmaakt te, te volmaakt te zijn. Daardoor is het volmaakt. Dus ik zie je dat, de volmaakt is niet rechts-links. De volmaakt is uh, uh, de middelste lijn. Schnee maar om. Scheiten, sorry, scheiten, maar kom, leed kale, dat daardoor was de plaats gegeven om twee uiteinden, rechts en links, tot één te maken, tot één samen te voegen. Tja, dat is tweeëre ef want nu is het gevormd de mogelijkheid zes. Legalotschleim moet ahawato om de volmaaktheid van zijn liefde, te ontvullen ook in de tijd, wanneer hij, Hashem, ontneemt zijn nefers, daadwerkelijk zijn nefers, duidelijk, dus ook in de linkerlijn, wanneer dan makomla hawa, en de plaats is gegeven om, de liefde volmaakt te maken, let op, alleen wanneer die twee kanten aanwezig zijn. Ook in elke toestand van ons, beide kanten moeten aanwezig zijn en Hashem maakt deze middelste lijn, daardoor aan ons is gegeven dat werk in de twee lijnen rechts en links. Maar het, de liefde, de volmaakte liefde, wordt dan daardoor gemaakt in de middelste lijn. Acht, boven, shimlo, aja, nignaz, hadin akasche, loja, nignla. Nee,chen, haita, havarabazo, chasram, yacedikim. Ve lo, haita, la, shumef, sharut, lavo wo, pamk, lichlal, gildum. Heik, wat is het Boven, op de manier, aja, nignaz, dat zout, dat licht, zou dat primair licht niet verstopt werd. Waadina kasheloha niet en nidgala nigla. En de zware dien, de linkerlijn dus, de zware dien niet zo tot onthulling gekomen zou zijn geweest. Haita wat dan zou de grote liefde, deze grote liefde zou uh, ontbreken aan de tzadikim, aan de rechtvaardigen. Duidelijk, rechtvaardigen moet je beide hebben, rechts en links. hij het Allah Shumuf en dan zou absoluut geen mogelijkheid zouden, zou zijn om voor deze liefde, voor deze volmaakte liefde, om ooit eh, te, tot onthulling te komen. Duidelijk, daarom heet heet tzadikim, tzadik van het woord jesod. Tzadik betekent ook jes, tzadik, jesod olam, wordt gezegd. De rechtvaardige is de jesod van de wereld. De, het fundament van de wereld. Waarom is het jesod van de wereld? Omdat in de jesod... Wat is rechtvaardige? Rechtvaardige die komt tot zijn jesod, brengt het licht tot aan zijn jesod. En in zijn jesod, goed opletten wat ik probeer te zeggen... En die Jezoot, je weet het zelf nu wat ik wil zeggen, dat in de jesot hebben wij rechts en links, de rechterkant en de linkerkant in de Jezoot. oftewel de rechterkant en de linkerkant van die dat klopt, chassadim en de gwarot. Dus in de Jezoot, eigenlijk, de liefde in de Jezoot moeten wij ook hebben van die tweede kant, twee kanten, zowel gesed als Gorod. Zowel wanneer uh, het mij voor de wind gaat als wanneer alles van mij wordt ontnomen. Van beide kanten moet ik dan lief hebben en schem lief hebben. Dat betekent zadik, dat betekent rechtvaardigen. En alleen dan kan de volmaakte liefde tot onthulling komen.